Een schets van Helene Dupré, deze keer een dialoog getiteld Twee kale stoelen in de gang. Ja. de deuren dicht. Lawaai hoor je er praktisch niet. Hoogstens avond niet uit de eerste en de stem van de meeste uit vier als hij uitschiet. De tafel van vier wordt klassicaal opgezet voor op klasse drie. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes jaren lang. Maar dan? Gelukkig. De schoolpsycholoog heeft uitkomst. Voor zijn deur staan twee houten stoelen. Er zijn soms ouders nog even geduld moeten oefenen. Heb je gezien wie er bij hem binnen zat? Nee. Je hebt toch wel wat gezien? Je hebt hem toch gezien? Met wie zat hij daar dan? Met de moeder van Rietje, zo? Nee. Zij dit kunnen we wel inpakken. Had ze een oranje jas aan? Ze was het niet. Hoe ja, weet je dat? Je hebt toch nog nooit de moeder van Rietje gezien? Je is hier. zou je best een beetje warmer kunnen stoken. Jij hebt die kant. Oh. Duurt ook zo lang. Als je dan nog eens even aanklopte. He. Je hebt alleen maar de deur open gedaan en meteen het dicht. Je moet moeten vragen wel goed zaten of wie het wel was. Misschien was hij wel een ander. Je zit er goed. Maar dat weet je toch niet? Kijk je gelijk nog even wie er binnen zit. Nee. Als zij met Ro aan je jas zit nou. Tegen de tijd dat zij dan nu nog heeft afgedraaid, dan zijn we wel anderhalf uur verder. ga nou even. Nee. Anders ga ik. Hoe ga je gaan? je bed. Bah, snap Het gaat om de toekomst van je dochter, hoor. Je zit hier niet voor je eigen plezier. Koud is die, toch? Voel hoor dat die kinderen altijd verkouden zijn. Toch? ook langs de grond. Voel je dat? Voel je het toch? Moet je weer moeder voor zijn om zulke dingen te voelen. Let de mannen niet op. Kale zit hier ook. Kale gang. Kom zeker weer geen plaatje vanaf. Wat hangt daar dan? Wat? Dat geklopper van de kleuterschool? Dank God op mijn blote knieën dat die tijd tenminste achter me ligt. Iedere dag kwam ze thuis met zo'n plakkaat. Het ging regelrecht met zullen in. Heb je dat werkelijk gedaan? Als je maar even Mooi, mooi zegt, Dan is het kind al lang tevreden. Heb je helemaal niets bewaard? Oh, dat heb je meneer bewaard weer. Ten eerste zat er geen Rembrandt in en de tweede op jou rommel genoeg. Hm. Alleen nog even je middenstand, Dan kan je gelijk zelf staan als pandjes waar. die is toch lang. Zo'n onderhoud vraagt altijd even tijd. Als je nou maar zo wijs bent, ben dat straks ook maar te onthouden als jij binnen zit. En je niet met een kluitje in het riet laat sturen. Test wijst het vanzelf al uit. Oh ja? En als de test dan zegt dat ze nog een jaartje langer bij het hoofd moet blijven, wat zeg je dan? Tja. Ach, meneer zegt tja. Nou, mevrouw zegt nee, het gebeurt niet. Kan je mooi denken. Lekker hulpje om je sigaren te halen. Ook een citroentje. Heb ik een drank je dit zeggen, de citroen die hij laat halen is niet gevitamiseerd. Sta ik voor in. Nee, boodschappen, meisje, dan kan ze bij de moeder ook zijn. En van mijn boodschappen wordt ze niet opgebracht wegens dronkenschap. Het schaadt. Misschien zit die moeder van Robbie wel binnen. Dat is ook zo'n moeilijk geval. Kan ik niet. Nou, daar mis je niks aan. Moet een ellendeling zijn. Wat weinig thuis hebben, zit hier ook zijn kloosterbroeder, maar dat is er echt vader zegt zelf, als hij geweten had dat hij er zo een bij zou krijgen, had hij een keertje overgeslagen. dat is echt genoeg. Zijn? Mm, ik kan nou weer gniffelen, hè? Fiets zit te gniffelen. kan niet je een hele lekker dat mannen die fiets zitten te gnifelen. Houd er van niet van. Jij begint, toch? Toen Maar Draai de zaak maar weer om. Hij begint en ik heb het gedaan. Netmaal ben jij. Kom niet. Zijn we nou in die klas te nee. Zij Daar staat het hoofd. Wel, dat is hij. Hier, oh jij zegt met dat vast? Schrik je ze stukje op, kan ik ook even kijken. Verwekt dat het onze Janette? Waar? Heb ik zo gezegd dat ze met haar ogen moet zitten. Kun je net denken, stopt hij er met haar ogen achteraan. Waar zit ze dan? Ja, voorzichtig, zit er? Bal die jongen met die. Zie je dat? Zie je wat voor een nek die jongen heeft? Zou jij je jongen naar school durven sturen met zo'n nek? Ja, ik zie er. Ik zie er ook, je. Ja. Hier zit ze. Daar. Ja, en zoiets komt straks natuurlijk ook nog op het gymnasium. je dat hij hem voor die tijd niet eens meer was? Ach, man. Ja, ja, jij zal het eens met me eens zijn. Zes jaar lang heb ik gezorgd dat Janetje schoon de schoon is, dat Als je denkt dat dat een lolletje was, dan heb je het mis. Mag toch een wonder eten dat ik er gezond bij ben gebleven? En dan bereik je ermee dat ze haar straks klaarstomen voor een dienstje voor dag en nacht. En die nek, weet je waar je die nek dan ziet? Op de universiteit. Maar als Janette je dan belasting voor gaat betalen, ligt zij straks krom voor zijn opvoeding. Draaf toch niet zo door. Pas op als jij straks niet op je pontonneur blijft staan. Je zegt dat zij ook best op het gymnasium kan. We hebben er de voor. Dat kan dat kind toch niet. Breng ze toch nooit op. En heeft ze dan geen vader die er negen jaar HBS op heeft zitten? Dat brengt nog maar steeds niet tot je door, hè? Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Maar je hebt er toch negen jaar op gezeten? Ja, doe me nou een plezier en houd daarover straks je mond. Van mij mag ze er best tien jaar over doen. Ik zie er liever op dat tienders nog op het gymnasium dan achter de luier was. Die alleen de had alweer nog vroeg genoeg. Laat hem maar studeren. Komt de tijd er nou op aan? Gelukkig heeft ze een moderne moeder. Dat dus het alleen van de vader moest hebben... Duurt het nog lang? Hé, meneer ontdekt het ook. Zei ik je toch. Als die in de oranje jas, ogen in ogen, met een psycholoog komt te zitten... ...dan neemt ze meteen een hele huwelijk even met hem door. Die grijpt de kans. Er zit er binnen geen met een oranje jas. Ja, en die moeder van Arend kan het ook niet zijn... ...want die heeft geen toestemming gegeven. Voor die test niet? Nee. Ze zei dat ze het Larry vond... Ze had hij uit eigen ondervinding meegemaakt vorig jaar met haar andere zoon. Die tekende zijn vader en moeder, Idalie Jumeau. Oh, keurig netjes hoor. Zij in de krulspel en hij met de telegraaf. Waarom tekende die dat dan? Nou, dat moeten ze allemaal. Daar halen ze een heleboel uit. Dat is een test. Ik heb tegen Janetje gezegd dat ze iets fatsoenlijks moest tekenen. Niet met. Uh, bedden of zo. Een vogeltje in een boom, dat kan geen kwaad. Ik heb geen zin om hier voor te staan. Wat halen ze daar dan uit? Uit het vogeltje, die man? Nee, uit de Michemol. Nou, die psycholoog had het een hele interessante tekening gevonden. En hij zag een klein hbs in de zoon. En die moeder van Aruk wordt toch zo kwaad? Die staat op, scheurt die tekening doormidden en ze zegt, oh ja, meneer de psycholoog, en als u ons nou eens in een twijfelaartje had afgebeeld, was hij dan goed geweest voor de ambachtshal? Hm. hm. kan je weer lachen. Van de tweede keer vandaag. Pas maar op dat je gezicht niet scheurt. Sst, ze staan op. Ze is zeker klaar. Doe jij het woord? Nee, doe jij dat maar. maar als je je mond maar houdt over die negen jaar. Het lijkt me achter wel als je gezeten hebt. Sst, dan kom eens aan. oranje jas binnen was. Zei ik je toch? En toen stonden er weer twee stoelen klaar voor het volgende ouderspaar. In deze schets van Helen Dupré hoorde u Maria Lindes en Wim van den Brink en de regie had Joop Fischer Junior.